dat je hele wagenpark moet uh, vervangen. Hij vindt dat de overheid meer moet doen om deze bedrijven groener te krijgen. De politie maakt zich zorgen over een vermist meisje uit Soest. Meisje van Elf vertrok gistermiddag naar haar hockeyclub... maar is daar nooit aangekomen. Vannacht is zonder meer met een helikopter gezocht. De politie zegt nu dat ze waarschijnlijk samen met haar vader is. En de Amsterdamse politie heeft vorig jaar bijna 1400 zaken niet opgepakt... vanwege een gebrek aan personeel. Het ging daarbij niet alleen om diefstallen en gevallen van fraude... maar ook om mishandelingen. Burgemeester Halsema zegt dat er keuzes moeten worden gemaakt. Landelijk gezien bleven er vorig jaar 32.000 zaken liggen. En dan het jaar weer de buien trekken weg en daarna krijgen we zon. En het wordt 14 tot 16 graden. En voor het weer bij jou in de buurt kijk je op weer.nl. Ja, Annalore, dank je wel. Yes. Tot strakjes nog. Hè, tot zo. Ja, hoi. Even kijken op de weg, een paar korte vertragingen. A1 naar Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld, 6 minuten. En de A73, Maasbracht-Nijmegen. Bij Maasbracht kom je in de rij tot aan Linnen. 10 minuten daar een pechgeval de oorzaak. Hier de controles nog. Dit zijn ze die het meest verdekt zijn opgesteld. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, 202,9. De A6 richting Lelystad, 72. Dan de A7, Den Oever, richting Amsterdam bij 58,4. En de ring rond Amsterdam, de A10, bij 15,2. En ook bij 4,3. Dan nog de A15 naar de Maasvlakte, 47,4. En de laatste is de A17. En dan uh, richting Roosendaal bij Moerdijk bij 0,8. Binnen nu in 1 minuut, Robin Schultz. We gaan voordeel scheppen bij Welkoop. Kijk, Welkoop vogelpindakaas, in de kaas, drie potten voor 5 euro en You Can you voeding, nu met 25% korting. Bergen voordeel dus. Gewoon bij Welkoop en op Welkoop.nl. Welkoop weet wat te doen. We hebben allemaal iets nodig waar we energie van krijgen: koffie in de ochtend. Alleen met de juiste brandstof leveren we topprestaties. En dat geldt ook voor je auto. Tank brandstof van Esso. Leun achterover en ontspan.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 Ondernemen begint bij credits. Dat, dat is toevallig de paniek. Hey, goeiemorgen. Louis Capaldi komt er met zijn Forget Me. Na Robin Schultz en Dennis Lloyd. Young right now. 47 dagen, dan start missie 538. En nog 18 dagen tot de start van het WK-voetbal. Wauw. Hé, hey, laat even van je horen. Berichten van de werkvloer. Wij noemen dat een A high five, 38? Stuur even een high five, 38. Check even in. Laat even weten dat je erbij bent vanaf de werkvloer. Stuur je berichtje in de app van 538. Een tekstbericht of even iets inspreken. Hoor je zelf zo op de radio. Naar Lady Gaga, Pokerface. I wanna hold them like they do in Texas, please. Hey. Fold them, let them hit me, raise it. But stay with me I love it Love, game, intuition Play the cards with spades to start Higher, there's a bij jouw 538. High 538. High 538. Hé, hey, dank voor alle leuke berichtjes vanaf de werkvloer. Laten we er even een paar uh, uitpakken. Uh, Hilde uit Baasluis die komt binnen in de 538 app, zegt... Hé hey Lindo, ik wil graag een high 538 uitdelen aan Rianne. Wij zijn onderweg naar onze klant van onze hondenuitlaatservice vandaag. Groetjes. Thomas is er ook bij. Hij zegt, mijn high 538 is voor mijn collega Lucas... omdat er een enorm geschikte kerel is. Dikke doei en werkzaam. In ieder geval ingesproken berichtjes van Dave. Deze van Dave. Dave hier Dave? vanuit de werkbus van Apart. Ik wil al mijn collega's daar een high 538 geven. En uh, Frank. Hierbij een high 538 voor mijn favoriete collega Ilona en voor Sander. Zo, wat kaar woensdag al daar denk ik. <lacht> Lekker, klinkt goed. Uh, en nog eentje van uh, Johan. Ik wil graag mijn collega Rick een high 5 geven in zijn gezicht. O. Omdat hij gewoon altijd irritant is. <lacht> Kijk er maar uit hè. Denk Let's Grace ook voorzichtig in het gezicht. Voor je twee, tweehonderd uur taakstaat halen. Emma en Mariana zo meteen bij jouw vijf naar Direct through the looking glass. It's so quiet in is Money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 Eminem en Rihanna, Love the Way You Lie. Zometeen, Lost frequencies staat voor je klaar. En wat heeft dit te maken met Harry Styles? Hij komt, hij komt, extra, extra. <laughs> je hoort het zometeen. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed. Zo, mooi eindresultaat. Hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven... schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Slim boodschappen doen? Zo kan het ook. En dus deze week in de actie bij Coop en Coop.nl. Alle zuivelhoeven 1 plus 1 gratis. En alle Dreft Platinum vaatwastabletten, Ambipuur of Antical... ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar koop Co of Coop.nl. Shop waanzinnige deals tijdens de Weekamp One Days. Zoals tot 25% korting op huishoudelijke apparatuur van Beko. En bestel je vandaag, dan heb je het morgen in huis. De Weekamp One Days. Laat maar komen. Centraal Beheer met Carmen. Hoe kan ik helpen? Met pijn!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 Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt, beter verzekerd. Je oom is een handige zakenman. Hé, hey, psst, twee onder kopen, weinig in gewoond... heeft altijd binnen gestaan en is weer een uitvruitje geweest. Maar als je zeker wil weten dat je je huis goed verkoopt... kies dan voor een NVM-makelaar. Want die heeft de expertise, data en het netwerk om het maximale eruit te halen. NVM, zeker weten. Wil jij het ook een beetje beter doen... Doe het samen met ons. Ga naar b en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Can't touch this. Je hebt internet en je hebt first-class internet.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 Dus we zien je snel bij Dirk. Op Dirk kun je rekenen. De dagdeels tijdens de Bol 3-daagse zijn zo goed. Die moet je wel delen met je huisgenoot die altijd per ongeluk... jouw spulletjes opsmeert. Want alleen vandaag bij Bol.com onder andere dagcremes van Biodormand... met tot 50% korting op de adviesprijs. Ga dus snel naar Bol.com. Nu bij Dirk. Carvan Sevitam Alle varianten voor maar 2,49. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. Ja. Het moment om van je huis een thuis te maken. Profiteer nu van meer dan 100... Acties op alle bekende woonmerken. Kom langs, je hebt tot zondag 13 november. Piet Klerks, groot in wonen. Je vindt Piet Klerks in Waalwijk, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Amersfoort. Goedemorgen de weerupdate van weer.nl vandaag zonnig 16 graden morgen bewolkt kans op een buien en temperaturen tussen 14 en 17 graden. Dan even kijken naar de weg. wegvlitsmeester met het verkeer geen vertragingen, wel controles en op de A2 bijvoorbeeld richting Eindhoven bij 203,0 A6 naar Lelystad 683, ook nog de A15 naar de Maasvlakte 474 en de A16 vanuit Dordrecht naar Rotterdam bij 229. Laatste is de A59 breda Den Bosch bij 94,4. Jouw hit. Hoor je op 5, 3, Imagine Dragons. Medusa. Lost Frequencies en James Arthur. Jouw hits. Jouw 538. en Watermelon Sugar. Hey, wat heeft dit te maken met Harry Styles? Ja. Hij komt, hij komt extra, extra, extra. Hij komt, extra, extra. Ja, hij komt zeker extra, extra. Harry Styles geeft een extra concert in de arena volgend jaar. 4 juni gaat het gebeuren en wil je erheen? Vrijdag om 10 uur is de voorverkoop. Zorg dat je in de startblokken staat, want het zal weer snel gaan. Hè? Mr. Dancy Part ben nu. Armin Verbuurde. Radio 5. Ask me a question and I'll try to not reply. Just kind of moving on, you know that I'm still asking. Watch, be honest, yeah, be honest. Oh, yeah. too much temptation comes in, even when you lie. Hide from something, but you catch me by surprise, and I don't want. Que sauce, de Ça mon oui, mon coeur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit de laatste Ik ben mezelf niet meer. On être ensemble pour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 La bande à danse un tour de son nom des caronteres Et toi après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais quoi C'est du ton choix mais c'est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 De 15e zong hij in de Voice Kids. Hij deed toen een nummer van, zou je niet verbazen, Stromae. En nu, drie jaar later, heeft hij het hele land te pakken. Want deze week scoort Cloud de 58 favorite. Maar la-da-da. Da. Dit is jouw 58 e en een classic van Anouk en Girl... er van Four Strings en dit is Mr. Bruiloft. Wordt hij heel vaak gedraaid. John Legend, All of Me. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so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 Kom nu naar plus, want we gaan weer inslaan. Vul je wagentje met heel veel voordeel. Dubbel fris, taxi of appelsientje mini-pakjes. 1 plus 1 gratis. En u nog's rookworst. 1 plus 1 krijgenlots. Dus kom nu inslaan.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 Slimme installateurs kiezen voor een Gebrid Pack, een closet en zitting in één verpakking. Super eenvoudig. Eenvoudig kiezen door het brede assortiment, eenvoudig kopen door de handige meeneemverpakking en eenvoudig installeren door de innovatieve techniek. Kijk op gebrid.nl/slash packs. Exclusief bij Beter Bed, de Kassenbedden en Boxspring collectie. Geïnspireerd op Scandinavisch comfort en design. Mooi tot in het kleinste detail. Van top tot teen, nu met leuke extra's cadeau. Kijk voor meer details in de winkel of op beterbed.nl.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 nu extra goedkope aanbiedingen zoals u nog soep en blik drie blikken a 800 milliliter twee voor 4 euro en ook extra goedkoop jumbo stukken kaas twee verpakkingen a 430 tot 545 gram voor 8,50 jumbo dat is leuk boodschappen doen ook online nu bij t mobile unlimited data plus netflix en videoland samen in één abonnement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 stikstofregels vertragen nieuwbouw. 538 Nieuws Goedemorgen, nieuwbouwprojecten kunnen extra vertraging oplopen... nu voor elk project weer apart moet worden gekeken of er een natuurvergunning nodig is. Dat hoefde tot nu toe niet, maar de hoogste bestuursrechter... heeft de vrijstelling voor stikstof die neerkomt tijdens het bouwen geschrapt. En dat gaan de bouwers merken, zegt deze hoogleraar woningbouw tegen WNL. Ze moeten allemaal dat onderzoek laten doen, dus dat betekent sowieso vertraging. Drie tot zes, misschien wel negen maanden vertraging... En grotere projecten, met name in de Natura 2000-gebieden... ja, die zouden we dus helemaal kunnen worden afgeblazen. Een milieuclub had gevraagd om een streep te halen door de vrijstelling. In een bos bij Deventer wordt opnieuw gezocht... naar een 29-jarige man uit Apeldoorn die al anderhalf jaar wordt vermist. Dat gebeurt aan de hand van nieuwe informatie. In het bos is al eerder naar hem gezocht. Intussen is de politie in Soest op zoek naar een vermist meisje van elf. Zij is waarschijnlijk samen met haar vader. Depressies bij ouderen worden vaak niet herkend. Een op de vijf heeft ermee te maken, zeggen psychiaters. Dat komt doordat ze vaak andere klachten hebben dan we gewend zijn... legt deze oudere psychiater uit op Radio 1. Ouderen presenteren zich vaker met lichamelijke aandoeningen... pijn, slapeloosheid, concentratieproblemen. En dan lijkt het wat meer op lichamelijke aandoeningen. En dat is dus best een klus om dat dan goed te herkennen. De ouderen kloppen namelijk steeds weer bij de huisarts aan met wat nieuws... en daardoor leggen ze veel druk op de zorg. En Amnesty International heeft... Heeft geen goed woord over voor de nieuwe WK-reclame van Jumbo... ...waarin bouwvakkers de Polonaise lopen. Het legt volgens de mensenrechtenorganisatie een verkeerd soort link... ...met de vele doden en gewonden die in Qatar vielen bij de bouw van stadions. Amnesty zegt dat Jumbo zelf moet bepalen wat ze met de spot gaan doen. Dan het 15 af weer de buien trekken weg. En daarna krijgen we zon. En het wordt vandaag 14 tot 16 graden. En voor meer weer kijk je op weer.nl. Hartstikke dank. Even kijken naar de situatie op de weg. Geen vertragingen. Lekker. Wel een boel controles. Hier staan ze het meest verdekt opgesteld. De A2 naar Eindhoven 203.0. Dan de A7 richting Amsterdam 58.4. En de A8 van Amsterdam naar Beverwijk 3.7. De A15 naar Nijmegen toe 152.7. Ga je de andere kant op op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte 47. En de A22 richting Beverwijk nog bij 9.1. Zometeen David Guetta en Bibi Rexa. in I'm Good.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 Hij hey, zou meteen de zanger die je s'nachts kan wakker maken voor een blikje tonijn. Dat gooi je dan naar zijn hoofd en dan is hij wakker. Zo wie het is, dat David Getta.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 Waar kan iemand jou s'nachts voor wakker maken? Dat is een mooie vraag. Jason de Rullo die zegt nou, je mag me wel wekken voor een blikje tonijn. En dat heeft in zijn geval te maken met een heel streng voedingsschema. Hij is heel, uh, ja, heel uh, intensief bezig met gezonde voeding en zo. Ik bedoel, van mij mag je ook wel wekken voor een blikje tonijn. Maar dan zou ik zeggen, doe even een broodje mee een Beetje ketchup erop, weet je wel. Dan, <laughs> dan lust ik het wel. Hé, hey, je bent bij 5 uur acht. Hoe is jouw werkdag vandaag? Jouw werkdag in drie woorden. Deze werkdag, deze woensdagwerkdag... zou je die kunnen samenvatten in drie woorden? Welke drie woorden passen het allerbeste bij deze werkdag... voor jou persoonlijk? Laat die drie woorden even achter in de app van 548. Uh, die kan je natuurlijk even uh, intypen, even tekstberichtje. Maar het is ook leuk als je ze even inspreekt. Dus jouw werkdag in drie woorden samengevat. Gooi het even deze kant op, hoor je zo een overzichtje. Naar Eric Brietz en ook Duncan Lawrence, dit liedje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 bye Goed, bij jouw 538. Max die stuurt, alles gaat fout. Dat is zijn werkdag in drie woorden, oh, yeah. Jouw werkdag in drie woorden. Ja, dat klinkt niet goed. Jeroen die houdt het op uh, beton wegbrengen. En uh, Michael, vloeren vloerenhuisen uh, machinist. Anouk, die zegt onderweg huis corona. Oh jee. Wow, hond, slaapdienst, verzorging. En dit is Eva. Vandaag mislukt alles. Ook al. Is dat zo'n woensdag? Het had alles mis vandaag, jongen. En Björn die heeft gestuurd, Beste Job Ever. Buren, wat doe je dan? Ja, dat is. Ik uh, vertegenwoordiger en uh, daar zit je veel in de auto. En dan luister je natuurlijk heel veel fijne En Ja, ik zit, uh, ik zit nu in, in het tuin van het land. En, uh, nou, en morgen ga ik naar Sevilla, dus dat wow. maakt de dag nog beter. Wat vertegenwoordig je dan? Uh, ik zit in de beautybranche, in de kapperswereld. Ja, en, en dan ga je morgen naar Sevilla, en dan, is dat dan een kappersbeurs of zo? Nee, nee, nee, dat is uh, Schoonmoeders wordt 60. Ah, oké. Okay. Dat <laughs> heeft niks met het vertegenwoordiging te maken. Nou, goeie vluchten, en doen de groeten. Eh, uh, komt goed. Natijs, jouw werkdag in drie woorden. Dit is Kensington, dan done with it. gewoon een lift kunnen horen in dit stukje, hoor. <laughs> Elton John, Britney Spears en Hold Me Closer. Je bent bij 5, je zo zometeen Benson Boone. En je hoort een hit uit het jaar dat Barack Obama... voor het eerste sleutel van het Witte Huis kreeg. Wij zien, wij zien wat jij niet ziet. En het is... Oeh, een nieuwe merkkleding. Uh, nee, een illegale aankoop. Er zijn producten die je niet zomaar mag invoeren. Bijvoorbeeld als het om een namaakartikel gaat...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 Make money smile. Over smaak valt niet te twisten. Maar je kunt het wel belonen. Zo zijn onze kazen regelmatig best in class tijdens zo'n prestigieus kaasconcours. Ach, wat zegt zo'n prijs nou helemaal? Proef het toch lekker zelf? Echte kaas komt uit de Beemster. Geld nodig om je voorraad te financieren? Check je mogelijkheden op Bridgefund.nl. Er zijn weer Happy Deals bij BCC, dus is je wasmachine kapot... of bak je oven er niks van? Don't worry! BCC heeft heel veel aanbiedingen waar jij Happy wordt. En je oude apparaten, die recyclen we voor jou. BCC, don't worry, Buy Happy. Misschien krijgen we op een dag wel een ster. Het gaat fantastisch met Stefans restaurant. Maar om te blijven schitteren, heeft hij dringend extra handen nodig. Indiet kan hem helpen goede kandidaten te vinden... Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed... beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar indeed.com slash tegoed... en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing.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 Om te weten wanneer het haantjesgedrag en wanneer het menes is. Met als doel iemand beter er buiten te laten gaan dan dat hij binnenkwam. Ontdek het werk van dienst justitiële inrichtingen en jouw mogelijkheden op werken bij DJI.nl. Ook bij Karwei, 30% korting op al het laminaat. Kom langs of shop op karwei.nl. Stel, je wil een nieuwe auto rijden. Een Ford. Dan doe je dat natuurlijk voordelig met Ford Private Lease. Want of je nu gaat voor die sportieve Puma, de stijlvolle Focus Style of de veelzijdige Kuga... je rijdt al een Ford vanaf 399 euro per maand op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op fort.nl. Tijdens de inflatie moeten we elk dubbeltje omdraaien. Het is echt een gepriegel zeg. Daarom nu Always Discreet Verband en inlegkruisjes 3 voor 9,99. Elke week 10.000 actieproducten die het leven weer wat goedkoper maken. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Stel, je wil jouw nieuwe Ford snel rijden? Dat kan. Want bij de Ford dealer profiteer je nu van korte levertijden op al onze voorraadmodellen. Kijk snel op fort.nl.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 bij Action vind je heerlijke Fairtrade chocolade. En altijd voor de laagste prijs. Zoals onze Choco Fair chocoladereep. Voor maar 1,29. Tijd voor de weekbreker op vakantieveilingen. Dat is alleen vandaag extra vaak een topmerk in de veiling. Bekijk hem snel! Even lekker! Op...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 5.30 weer van weer.nl. Vandaag best tot zon 16 graden. Morgen bewolkt. Kans op een bui, vooral in het westen. Temperatuur dan zo'n 14 tot 17 graden. Hoe is de situatie op de weg? Het rijdt overal goed door. Geen vertragingen, dus wel een boel controles. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, 203.0. Ook de A6 naar Lelystad, 69.1. Ga je over de A7 naar Amsterdam? Opgepast bij 58.4. De A9 naar Alkmaar, 60.7. En de A15 richting de Maasvlakte bij 47.5. Dus nog eentje langs de a A59 Breda richting Den Bosch 94 4. en de A59 aan de andere kant van Den Bosch van Os richting Den Bosch 142 4. Jouw hits hoor je op 538. Direct. En Rita Ora. Jouw hit, jouw 5-3-8. When the day stops, hurting and the rain is dry. I know you're the person I want by my side. Scatter in my heart, of free and dive in line. Cause love and heartbreak, they walk in line. Yeah, nobody can love me like you. But that means you got the power to hurt me too.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 Speciaal geschreven om live te spelen en dat hoor je wel hè de energie die er vanaf komt. Kresbips nieuwste Ready for More bij jou vijf jaar. Ga even mee als je wil in de vijfde-jaar tijdmachine naar het jaar dat er voor het eerst een iPhone 3G in je binnenzak zit. Spanje het EK voetbal wint en Barack Obama de presidentsverkiezingen in Amerika. Dat is het jaar 2008. En uit je speakers knallen toen deze van de Guru Josh Project. Dit is Infinity. Here's my key philosophy a freak like me just needs infinity, infinity. Philosophy A freak like me Just needs infinity, infinity. ugly ass one day. Goed Davina Michelle I love me more altijd even van jezelf houden want anders gaat het sowieso fout in de buurt. Hey weggeef woensdag vandaag. Wil jij een maand lang gratis tanken winnen? Dat kan vandaag weggeef woensdag ook op de socials van 5 Check Facebook en Instagram om te winnen. Zo meteen Koen na 12 in de lunch. I, don't die or fade away. I just want to be someone. I just want to be someone. Dive and disappear without a trace. I just wanna be someone. What well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're guiding. Cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone. Oh, I wanna be to someone oh I never had nobody in no road home I wanna be somebody to someone So Het moment om energie te besparen. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Of je nu de thermostaat lager zet, vaker de fiets pakt of bewust kiest voor het ruilen en lenen van spullen. Van 31 oktober tot en met 6 november is de Nationale Klimaatweek. Een week waarin heel Nederland in actie komt en bespaart. Nationale Klimaatweek. Doe jij ook mee? Kijk wat jij kan doen op nkw2022.nl. De dagdeels tijdens de Bol-driedaagse zijn zo goed. Die moet je wel delen met je collega die altijd over het Hollandse weer klaagt. Wat alleen vandaag bij Bol.com tot 30% korting op outdoorkleding... van onder andere de Noordvees en Fjallraven. Ga dus snel naar Bol.com. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer Renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewie.com.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 Van heerlijk beddengoed tot de zachtste handdoeken. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met bouwgerand. Je hebt internet en je hebt first class internet.